Treinreizigers die op Koninginnedag over het spoor lopen of aan een noodrem trekken, krijgen een hogere boete dan vorig jaar. Het bedrag is 40 euro meer dan vorig jaar op Koninginnedag. De politie wil dat er meteen wordt betaald. Over een uur begint het bezoek van de Oranjes aan Renen en rond kwart voor twaalf gaat het gezelschap naar Venendaal. In die plaatsen worden 65.000 tot 120.000 belangstellenden verwacht. Pieter van Vollehoven is er in Renen niet bij. Van Vollehoven, die vandaag 73 wordt, heeft een ontsteking aan zijn voet... en komt er pas later bij in Veenendaal. Prinses Anita, de vrouw van prins pieter Christiaan, komt helemaal niet... want zij heeft longontsteking. De BME's oppositiepartij NLD van Aung San Suu Kyi... geeft de boycott van het parlement op. Suu Kyi en de anderen leggen woensdag toch de eet af in het parlement. Vorige week weigerden ze dat, omdat ze dan moesten beloven de grondwet te beschermen. In de grondwet staat dat de militaire machthebbers in Burma... een kwart van de parlementsleden leveren... en recht hebben op een aantal belangrijke ministeries. Suu Kyi had voorgesteld om de eet zo te wijzigen dat ze de grondwet zou respecteren. Maar dat voorstel werd door het regime afgewezen. Volgens de partij van Suu Kyi is het de wil van het volk... dat de NLD vertegenwoordigd is in het parlement. En uit respect daarvoor leggen de nieuwe parlementsleden toch de eet af. De rechtszaak tegen 21 activisten in Bahrein, onder wie Abdullah Al-Kawaja, moet over. Dat is in hoger beroep bepaald. Al-Kawaja werd vorig jaar juni door een militaire rechtbank veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Nadat hij had meegedaan aan anti-regeringsdemonstraties. Hij is al ruim twee maanden in hongerstaking en het gaat slecht met zijn gezondheid. De zaak aan Al-Kawaja kreeg veel aandacht. In Bahrein zelf is massaal gedemonstreerd voor de vrijlating van de activist.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 Boek je KLM ticket op vliegwinkel.nl en win je reis om terug. Alleen vandaag. Check de voorwaarden op Vlie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 Marcel Oosten en Lara Renssen. Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over negen. Een rijke Australische ondernemer wil de Titanic nabouwen. In 2016 moet het schip zijn eerste vaart maken... en het is niet de bedoeling dat hij zingt. Zo dadelijk meer daarover. Eerst naar de voorbereiding op het koninklijk bezoek. De koninklijke familie bezoekt eerst Renen. Heeft u van alles al over gehoord vanochtend. En daarna reist het gezelschap door naar Veenendaal. Daar wacht verslaggever Martijs van de Wielsen op. Het is wel de bedoeling dat hij zingt... Of in ieder geval mensen om hem heen. Martijs, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, niet... is VNN ja. er klaar voor? Dat kan je wel zeggen, althans als je het afmeet aan de hoeveelheid politieagenten in auto's, in jeeps, op fietsen, op motoren. Ongelooflijk hoor, zoveel beveiliging. Uh, vooralsnog nog bijna evenveel politieagenten als mensen langs de route. Ze zijn er nog niet, ze zullen straks wel komen. Misschien eerst thuis even kijken hoe het er dan in Rene aan toe gaat en dan pas naar de route om, uh, om het hier live te zien. Maar een paar staan er al achter de hekken. Hier bij de Lampengiet, dat is het uh, theater waar het gezelschap straks aankomt, Van is dat staat ook al klaar. Hier is straks de Obade. 500 schoolkinderen zullen de koningin toezingen. En er staan ook allemaal stoelen gericht naar de straat. In de foyer van het theater. Achter glas. Met naambordjes erop. Kunnen jullie lezen? wat mogen zijn net niet goed genoeg welke namen erop staan. Uh, sorry, dat kan ik niet lezen. Ja. Weet, je, weet jij het? Nee, geen idee. Is, uh, gaat de koningin daar zitten? Nee, de koningin gaat daar niet zitten. Mensen konden dat uh, kopen, een plekje daar. Kopen? Ja, 50 euro, dan mocht je daar zitten. En dan heb je garantie dat je de koningin ziet vandaag. Echt waar? Ja. Dit is de skybox. Dit is de skybox, ja. Van uh, Koninginnedag op Ve in Venendaal, 50 euro. Ja. Is dat de moeite waard? Ik ga het er niet voor betalen. Wie zit daar dan? Geen idee. De Captains of Industry van uh, Venendaal. Van wie een plekje heeft betaald? Nou, jullie staan mooi achter het uh, drangek om, uh, om hier te kijken. Uh, wat heb je bij je? Een sjerp? Geen witte bloem? Ik had iets gelezen over een witte bloem. Een oproep om steun te betuigen aan de koningin in de moeilijke tijden. Daar heb ik niet van gehoord. Nee. Als je er nou te spreken krijgt, ga je er dan iets over zeggen? Want het is toch een beetje het verhaal van deze Koninginnedag. De koningin die is misschien met de gedachte ergens anders. Voel je dan verplicht om daar iets over te zeggen? Een verplicht is wel anders, maar. Heb je daarover nagedacht? Nee. nee. Wat zou je zeggen? Nou, ik zou haar eigenlijk een zegen toewensen. Dat, uh, daar heb ik wel over nagedacht. Of ja? ik haar dat kon geven op een papiertje of zo. Heb je dat bij je? Nee, daar heb ik niet bij me. Nou, je hebt nog ik, even de tijd. Dacht hè? dat ik het niet zou, de kans zou krijgen. Dus nou, Jullie staan helemaal vooraan. Het duurt nog even. Denk er even goed over na. Straks uh, tegen 12 uh, zullen ze aankomen hier in Venendaal, Waar het nog niet heel erg druk is. Maar uh, waar alle voorbereidingen in volle gang zijn. Dan horen wij zo dadelijk meer van jou. Matthijs van der Wiel dus nu in Veenendaal. Het is uh, acht minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Oekraïne is een van de landen dat het EK-voetbal organiseert. Oekraïne is ook het land waar oud-premier Timoshenko nog steeds gevangen zit... en waar de politieke oppositie buitenspel is gezet. En dat zou een reden zijn voor bondskanselier Merkel van Duitsland... om het EK-voetbal te boycotten, zo schrijft de Spiegel. Hand in broeken, buitenlandwoordvoerder van de VVD over die Duitse opstelling. Ja, ik vind het, een, het is in ieder geval een activistische opstelling. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik denk dat er effectieve methoden zijn... om, om Oekraïne onder druk te zetten...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 Uh, ja, duidelijk op aangesproken, dan denk ik dat er effectievere middelen zijn uh, dan een, uh, uh, het, het, het boycotten van het EK. Hm. Niet met spelers, maar met bobo's. Han ten Broeke, hoorde u van de VVD buitenlandwoordvoerder over eventuele boycotten of maatregelen tegen Oekraïne? dag gedroomd van een reis met de Titanic. Nou, over een paar jaar zou het kunnen, want een steenrijke Australische ondernemer wil dat schip gaan nabouwen. Oorspronkelijk. Titanic zonk 100 jaar geleden, we hebben daar nog bij stilgestaan... ook in het Radio 1-journaal, 1500 mensen kwamen toen om het leven. Correspondent Robert Portier in Australië. Robert, wordt het een... Neem even op. Ja. Nee hoor, ga ik zeker niet doen. Goedemorgen, go Robert. Nee, dat geeft niet. Wordt het een exacte kopie? Nou, het is wel de bedoeling natuurlijk dat dat schip zoveel mogelijk gaat lijken... op de echte Titanic. Uh, in ieder geval aan de buitenkant en boven de waterlijn. Want onder de waterlijn zullen ze wel wat aanpassingen gaan doen... om het schip zuiniger te laten varen... Maar het wordt eh, net als de echte Titanic zo'n 270 meter lang, 53 meter hoog. Het zal iets van 40.000 ton gaan wegen. Ja, en de gasten kunnen dan terecht eh, verspreid over negen dekken eh, in 840 kamers, maar liefst. Nou, tot zover dan alle cijfers. Eh, er zijn natuurlijk ook verschillen. Eh, binnen wordt het comfort toch aangepast aan de moderne tijd. Eh, zo zullen er eh, gyms zijn. Nou, die zullen ze 100 jaar geleden vast niet hebben gehad. En eh, misschien wel het allerbelangrijkst. De navigatie, die wordt state of the art. En zo kan het schip in ieder geval de ijsbergen... een beetje beter proberen te ontwijken dan haar voorganger. Ja, dat klinken, Robert, als uitgewerkte plannen. Hoe concreet is het al? Nou, als je vandaag luisterde naar die ondernemer, Clive Palmer... dan leek het eigenlijk wel in kannen en kruiken. Hij heeft in ieder geval een afspraak gemaakt met een werf in China... Die moeten eind volgend jaar gaan beginnen met de bouw van dat schip. Godverdikkie, dan word ik alweer gebeld, Chef. Uh, het is de machinekamer. Is goed. Ja, uh, in ieder geval, uh, die, werf die, moet in China, of die werf in China die moet uh, eind volgend jaar gaan beginnen met het bouwen van dat schip. En in 2016, ja, dan uh, moet het schip uh, zijn eerste vaart gaan maken. De Titanic 2 gaat dan natuurlijk van Engeland naar New York. En uh, die Clive Palmer die gaat ervan uit dat dit schip uh, de reis wel zal gaan volbrengen. Wie is die Clive Palmer? Ja, Clive Palmer is een van de rijkste inwoners van Australië. Hij heeft miljarden verdiend. Hij is een miljardair uh, met de mijnbouw. Maar het is ook iemand die in Australië bekend staat als... Uh, ja, iemand die kleurrijk is. Uh, om een idee te geven, uh, dit voorjaar claimde hij nog... dat de CIA een doelbewuste strategie heeft... om de Australische mijnbouw te saboteren. Uh, hij heeft een voetbalclub waarmee hij zoveel ruzie met de uh, officiële Australische voetbalbond creëerde... dat hij uh, de shirtsponsor liet verwijderen door logo's over vrijheid van meningsuiting. En nou, zijn voetbalclub werd inmiddels, uh, is inmiddels uit de voetbaldivisie gestoten. Uh, het is niemand nou ja, uh, waar altijd wel iets omheen is. Maar goed, hij heeft in ieder geval zijn interesse uitgebreid naar toerisme. En hij wil blijkbaar een graantje meepikken van uh, ja, de cruisemarkt. En begrijpen wij het goed dat hij ook nog eens uh, politieke ambities heeft? Ja, nou, dat was nog een andere persconferentie vandaag... Uh, waarin hij uh, aankondigde dat hij graag mee wil doen aan de volgende verkiezingen. Hij wil het graag opnemen tegen de huidige treasurer, de minister van Financiën. En hij denkt dat hij als ondernemer gewoon beter in staat is... om de financiën van het land te beheren. Nou, hij is een grote donateur van de partij, dus hij zou zomaar op de lijst kunnen komen. Maar ja, de uh, huidige minister van Financiën die was eigenlijk wel blij met uh, deze aankondiging. Um, want deze meneer Palmer, die wil namelijk uh, de... Nieuwe belasting voor grote vervuilers zo snel mogelijk afschaffen. Nou, hij is natuurlijk zelf een van die grote vervuilers. En dat een van de rijkste mensen in het land het parlement uh, wil gaan ingaan om zichzelf nog rijker te maken. Nou, dat kwam Labour natuurlijk wel goed uit. Dat kun je begrijpen. Robert Portier in Australië. We hebben de indruk, Robert, dat meer mensen hier willen spreken over Clive Palmer of de Titanic. Nou, die Titanic, belangrijk nieuws voor vandaag. Succes erbij. Dankjewel. We hebben het partier Australië. En Nobelprijswinnaar Sang San Suu Chi neemt toch zitting in het parlement. Er is namelijk een oplossing gevonden voor het conflict rond haar beediging. Zometeen meer erover. Eerste de verkeersinformatie, Dennis mooi met heel weinig auto's volgens mij op de weg. Ja, ja, nul files. En dat is niet zo gek ook op een dag als vandaag. En er is wel vertraging op het spoor tussen Hengelo en Zutphen rijden er minder treinen door koperdiefstal. Je hebt daar een vertraging van een half uur. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is duidelijk aangekondigd van tevoren... ...treinreizigers die op Koninginnedag over het spoor lopen... ...krijgen een hoge boete. Toch trekken sommige mensen zich daar niets van aan. Vanochtend zijn de eerste spoorlopers al beboet. Dennis Janus van het KLPD, goedemorgen. Goedemorgen. Waar liepen deze mensen? Uh, bij het spoor op uh, Amsterdam Centraal. En uh, ja, zoals u zegt... Uh, ...we zullen er vandaag uh, streng op, uh, op controleren. Dat doen we door de week. En, en uh, niet tijdens Koninginnedag doen we dat ook. Maar vandaag uh, extra... ...omdat we de treinen lopen niet in gevaar willen brengen. En uh, ja ook de mensen mogen zichzelf niet in gevaar brengen. Nee, dat is hartstikke gevaarlijk. Waarom liepen die jongens daar? Ik heb een verklaring heb ik niet gehoord, maar uh, ze zullen uh, waarschijnlijk het spoor hebben over willen steken... ...om daar van A naar B te komen. Ja, nou, dat moet je niet via het spoor doen, hè? Uh, nee, dat is niet heel erg verstandig. En zeker niet omdat, uh, omdat de treinen die dan uh, aankomen rijden... ...die moeten langzamer gaan rijden of kunnen zelfs niet weg... Nou, het moet vandaag een groot feest worden in Amsterdam en eigenlijk ook in andere steden. Dus uh, als de treinen niet door kunnen rijden met alle mensen erin... Ja, zorg dat weer voor oponthoudt, ergernis en frustratie. En ja, volgens mij moet het op deze feestelijke dag moet dat gewoon uh, niet het, het geval zijn. Ja, u, u controleert er extra op, maar hoe dan? Want je kunt toch niet alle ingangen uh, en misschien ook wel uitgangen... van stations in de wijde omgeving in de gaten houden? Nee, dat klopt. Dus we zijn verspreid over de stad. en We houden wel goed de treinenloop en de, en de bezoekersaantallen in de gaten... Dat wordt dus ook uh, gemonitord. Um, dus, uh, en als we op dat moment mensen zien lopen, ja, dan worden ze aangesproken en krijgen ze van ons een, een boete. Ja. Nou, vertel nog maar één keer. Hoeveel uh, geld moeten ze betalen als we over het spoor lopen? Ja, voor dat geld kan je vandaag echt heel veel andere leuke dingen doen. Dus het boetebedrag <laughs> is uh, voor vandaag 240 euro. Zo. Dennis Janis van het KNLPD, dank u wel. Tot ziens. Dan naar Israël, want eigenlijk hadden ze morgen hun huizen moeten ontruimen. De 30 families in de Israëlische nederzetting Upana huizen staan op het land van een Palestijnse eigenaar. Maar een Israëlische rechter heeft toch weer uitstel gegeven, en wel op verzoek van premier Netanyahu. Correspondent Monique van Hoogstraten sprak met de bewoners. I came here on a visit and I fell in love with the place and I just thought wow these people are so nice and the facilities here are wonderful. Brad kwam uit Australië.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 ontruimd en gesloopt zou moeten worden. Dat is niet gebeurd. De voorbereidingen zijn niet eens getroffen. Ik geloof niet dat de regering ons uit wil brengen. Ik geloof dat het in hun interesse is dat we hier blijven. Brad denkt niet dat de regering hen weg zal jagen. En ik geloof dat het iets wat ze willen supporten. Omdat zij, de kolonisten, doen wat de regering eigenlijk wil. Het Bijbelse land bebouwen. Ze worden daarin ook aangemoedigd. 30.000 30, dollar...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 En die ze als een vanzelfsprekend deel van Israël beschouwen. En straks zijn er wel verkiezingen. is onze correspondent Monique van Hoogstraat. De premier Netanyahu overweegt vervoegde verkiezingen te houden. En dat zal dan zijn in augustus of september van dit jaar. Het is negen uh, minuten voor half tien uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Dan gaan we eens eventjes naar Karin Alberts, die uh, staat tussen, als het goed is, de Oranje Gangers. Inmiddels wat meer over uh, Karin, kan ik mij voorstellen inreden? Ja, dat klopt. Nou, en ik ben inmiddels ook weer op de grond. Of straks, ik kijk even omhoog, stond ik daar boven op die toren. En Toen keek ik naar beneden en toen dacht ik, nou, het is aardig gevuld. Je ziet langs de route aardig op mensen staan. Maar om nou te zeggen dat je over de hoofden moet lopen, nee, zo, zo is het niet. Het is gewoon gezellig, druk, maar niet de, rijendik. Hoewel, deze dames hier, die hebben volgens mij een eerste rangspositie. U heeft een mooi plekje gevonden, dames. Ja, prima. Ja, we hebben een heel mooi plekje hier, ja. Maar ik vind het nog wel rustig. Of, of ligt dat aan mij? Nou, wij konden al moeilijk een uh, plaatje vinden langs de route. Dus, uh, maar we hebben tenminste hier een mooi plaatje in de zon. En het is uh, prachtig hier, ja. Om daarmee mee te maken. Zo, ja. Heel mooi. Precies. En uh, op de achtergrond gaat nu het carillon ja. spelen. Ja, daar heb ik opeens weer heel andere gevoelens bijna uh, straks toen ik daarboven zat. Komt u uit renen? Nee, wij komen uit het land van Maaswaal, uit Dreumen. Ja, over de Waal, ja. Ja. En ja. U vond het gewoon leuk om het koninklijk gezelschap ja. in het echt te zien, zo dichtbij mee te maken. Dan uh, ja, het is heel leuk. Ja, en ja. ja, je kunt ook duidelijk. Sta je ook vlakbij? U heeft een goede plek gevonden, ik mevrouw. een Goede plek gevonden en een steuntje ja. erbij ook wel. We willen best wel meer. een Oranje boa om en, en ik boven. zie ook nog de, de kleuren je roze en blauw. Zo is dat helemaal koningshuisgezind. Gaat u ook nog wat roepen als ze eenmaal daar nee, lopen? Nee, dat doe ik niet. Zwaaien? Nee, het is geen Vierdaagse. Dan roepen we wel, maar met de, koningin de doen we dat niet. Maar zwaai je toch oh. wel? Nou, als ik kans krijg, wel natuurlijk. hoort het toch bij? Ja. Nou, dan je heeft ja. hier een mooie plek, want hiervoor is het podium... en daar wordt straks het Cunera-spel ja. opgevoerd. Daarom koos ik hier om deze plaats, want ik wil dat spel zien. Ik heb het in het uh, dagblad gelezen wat er komt, wat het inhoudt. En daar staat het ballet bij, daar hoort de majesteit ook van. Ik denk, nou, daar heb ik in ieder geval... Het idee dat ze wat langer blijft staan, al is het alleen al om naar dat ballet te kijken. Precies, ja. De dus, uh, buurvrouw zei het net al, een mooi plekje in de zon. Ja. Nou, wat dat betreft is het wel massel. En want morgen gaat het ja, weer regenen. Fantastisch, ja, dit hoort er echt bij voor. Alleen al die mensen die daar de aandacht aan besteed hebben, die daar werk mee hebben gehad, al die verzieringen hier in het stadje. Het zou jammer zijn als dat zou verenigen. Maar ja, dat heb je niet in de handen. Maar dat het zo het is, is goed uitgepakt. Nou, Rene is er klaar voor. Kom maar op, Koningin. We gaan dat volgen. De hele ochtend reden en later ook venen. Dan straks schakelen we ook nog maar eventjes. Zeven minuten voor half tien, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Aung San Suu Kyi komt toch in het parlement van Birma. Won onlangs de tussentijdse verkiezingen... maar ze weigerde zitting te nemen in de volksvertegenwoordiging. Ze had bezwaren tegen de officiële eet die ze moest uitspreken. VN-chef Ban Ki-moon is inmiddels in Birma aangekomen. Even geleden sprak hij het parlement toe. This parliament can transform concrete Dit parlement kan voor concrete democratische veranderingen zorgen in Burma. Al dus Ban Ki-moon. Correspondent Michel Maas was kort voor de verkiezingen nog in Burma. Michel, um, de toespraak dus van Ban Ki-moon, was Aung San Suu Kyi daar al bij? Nee, die was daar niet bij. Uh, ze heeft uh, gezegd dat er nu een oplossing is gevonden voor de problemen die ze had. En uh, dat ze dus snel in het parlement zal zitten. En we hebben net gehoord dat dat woensdag pas het geval zal zijn. En dan zal ze de eet moeten afleggen en pas dan is ze parlementslid. Dus vandaag was ze er nog niet. Nee, kun je het nog eens even uitleggen? Wat waren haar bezwaren? Ja, Het probleem ging eigenlijk over één woord in die eet die ze moeten afleggen. En dat ene woord was, ze moesten zweren dat ze de grondwet zouden beschermen. En die grondwet die is opgesteld door de militaire junta nog. En dat is eigenlijk het eerste wat de oppositie wil veranderen als ze in het parlement zitten. Dus uh, nu al een eetzweren dat ze die grondwet zullen beschermen, dat ging ze te ver. Dus ze willen dat woordje veranderen door respecteren. Ze willen de grondwet respecteren en vervolgens zo snel mogelijk afschaffen. Ja. Vind je het verrassend dat ze er zo snel uitgekomen zijn? Nou, het is niet echt een verrassing. Het zou echt een verrassing zijn geweest als ze er niet uit zouden komen. Dat zou pas een, uh, ja, een blamage zijn voor dat hele proces dat er nu aan de gang is. En uh, nou, dat ze eruit zouden gaan komen, dat heeft Aung San Suu Kyi afgelopen week eigenlijk al aangegeven. Toen sprak ze al sussende woorden. Ze, riep, uh, ze zei dat het alleen maar een technische kwestie was en dat ze die niet te hoog wilde opspelen. Dat zou echt geen politieke zaak worden. En uh, ze heeft toen ook nog eens herhaald dat ze die politiek van president Tein Sein volkomen steunt. En dat ze die uh, veranderingen vanuit het parlement wil, uh, wil helpen doorvoeren. Dus uh, toen gaf ze al aan van ja, we komen er wel uit. Het, uh, het is niet zo erg als het lijkt. Nou, nu is secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon. Dus in Burma is dat belangrijk voor Suu Kyi? Oh, dat is zeker een enorme steun in de rug. Want uh, ja, Ban Ki-moon die, uh, die spreekt niet alleen in het parlement... maar die gaat haar ook nog persoonlijk opzoeken. En dat is eigenlijk wat elke bezoeker van Birma op dit moment doet. Elk staatshoofd, elke hooggeplaatste diplomaat. Iedereen die Birma bezoekt gaat niet alleen bij de president langs... maar gaat ook bij Aung San Suu Kyi langs. En die krijgt daarmee het, het gewicht van bijna een soort schaduwpresident. Ze wordt uh, uiterst serieus genomen in het buitenland... En het wordt daardoor uh, voor, de, voor de echte president steeds moeilijker om haar te negeren. Dus uh, zij, zij krijgt steeds meer gewicht dankzij dit soort bezoeken. Michel Maas over Ansan Susi en het parlement in Burma. Terug naar Konie de dag. Het zingen in Katwijk uh, hebben we inmiddels gehoord uitgebreid. Mijn ooremmers, waar ben jij nu? Ja, we gaan hardlopen. Het is een vermoeiende aangelegenheid, koningin in de Dag, in, uh, in Katwijk. Gaat u helemaal meedoen, nummer 16? Jawel, jawel. Hoeveel kilometer is het? 6 kilometer is het. Over het strand? Nee, nee we gaan uh, rondom het dorp. Uh, we laten de, dit keer het strand aan de zijkant. Oké. Okay. Maar het is mooi weer, dus. Uh... Ja, dan moet jij even saai wezen. Dan Doe je zo <laughs> ja? de hekken in. Ja. Eerst moet je om vier uur opstaan om je, je zolder leeg te ruimen. En als je dan nog niet wakker bent, dan knalt er keihard karbiet. Dan moet je om acht uur hopsa heisa, sa zingen. Met de burgemeester bij de Albade. Dan moet je een oranje tompoes eten die een beetje dwars op je maag komt te liggen. En dan moet je 6 kilometer hardlopen. Lekker hoor, heerlijk man. Super. Koning in de dag in Katwijk. Het is een vermoeiende aangelegenheid, zei ja, ik al. Dat valt wel mee hoor. Dat valt wel hey. mee. Ja, echt maar. Heeft nummer 799 ervoor getraind? Ja, nee, denk ik. We gaan, we gaan. Kijk uit. Kijk uit. Kijk uit. Kijk. Succes, Succes, hè. He? Dankjewel, ik zie je zo meteen wel. Ja, vindt ja? u. Dat ja, doe ik wel zeker. hoi. Het wordt tijd voor een rustige strandwandeling voor de verslaggever. Met misschien in de verte in de strandtent een gebakken ei. En dan, dan mag Katwijk wat mij betreft tot in de kleine uurtjes doorgaan. De de van Katwijk. Bijna half tien einde van dit NOS Radio in Journaal. Radio 1, speciaal programma nu in verband met Koningin de dag Tussen de oranje tompoezen, en dat doet ons genoegen... Sven Kokkelman en Govert van Brakel, goedemorgen. Dag Marcel, goedemorgen. Eerste rang zitten wij hier in Veenendaal... Uh, waar we zometeen uh, rechtstreeks verslag gaan doen van de officiële dag Viering in Renen en Venendaal. we zitten hier eerste rang. Dat heeft voor- en nadelen. Het nadeel is dat een soort van slagerij uh, van kampenachtig gezelschap... zich zojuist heeft geïnstalleerd. Oh, gisteren, dat is leuk Sven. Hier pal voor de deur. Goed luisteren. En zo is het, en we zijn er live met verslaggevers Govert langs de route Zeker. Uh, we hebben op alle plekken waar de koningin uh, vandaag uh, zich laat zien. Met haar gevolg uh, natuurlijk de verslaggevers. Dus in Renen en ook hier uh, uiteraard in Veenendaal. En uh, we hebben kennis van het Koningshuis aan tafel. Er is live muziek. We schakelen ook nog met verslaggevers in het land. waar natuurlijk overal Koninginnedag wordt gevierd. En we spelen ook nog onder leiding van Prem Radar straks de nationale Oranje Quiz. Allemaal zometeen na het nieuws van bijna half tien. Hier is Jan van der Put. Radio 1. NOS-journaal. De politie heeft bij Amsterdam Centraal twee mensen van het spoor gehaald. Die kregen allebei een boete van 240 euro. De politie zegt dat in verband met de drukte. het treinverkeer zo soepel mogelijk moet verlopen. En mensen die op het spoor lopen krijgen dus een boete. Intussen kleuren Renen en Venendaal steeds meer oranje. De koningin en haar familie komen om 10 uur met de bus in Renen aan.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 En de rechtszaak tegen 21 activisten in Bahrein... onder wie de hongerstaker Al-Kawadja moet over. Dat is in hoger beroep bepaald. Al-Kawadja werd vorig jaar juni door een militaire rechtbank veroordeeld tot levenslang. Want hij had meegedaan aan anti-regeringsdemonstraties. En hij is nu al ruim twee maanden in hongerstaking in Bahrein. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. Koninginnendag op één. Zo een prachtig feest. Rechtstreeks vanuit het centrum van Venendaal. Sven Kokkelman en Govert Sambraco. Een minuut over half tien. Goedemorgen, u bent van harte welkom. Rechtstreeks vanuit het centrum van Veenendaal. Tot twee uur vanmiddag doen we rechtstreeks verslag van de officiële Koninginnedag. Vieren in Renen en in Veenendaal met verslaggevers langs de route. Kenners van het Koningshuis hier aan tafel. Er is live muziek van Ralf van Manen. We schakelen met verslaggevers in het hele land waar ook Koninginnedag wordt gevierd. En Prem Radakishoun speelt na elf uur ook nog de Nationale Oranje Quiz. En onze NMS-collega Karin Alberts, u hoorde haar eerder deze ochtend, is in Renen, Karin, waarover een klein half uurtje de koningin ook aankomt. Met een familie. En iedereen is er klaar voor? Nou, dat kun je zeggen. Er wordt nu nog geoefend. Ik sta nu bij een uh, afzetting waar een kindercircus uh, het optreden alvast een keertje doorneemt. Uh, dus die zijn er klaar voor. Hun kinderen op stelten, met doekjes aan het jong leren. Uh, vrolijke opzwepende muziek op de achtergrond. En ook het publiek langs de route is inmiddels aanwezig. Ik moet zeggen, het moest even op gang komen. En toen ik hier vanochtend om uh, uh, zes uur was, uh, toen was er nog niemand. Om half zeven zag ik de eerste mensen gaan staan langs de route. En uh, daar straks, toen ik op de toren stond om kwart voor negen, dacht ik... nou, het begint wat voller te worden, maar ik, ho ja, je hoeft er niet echt over de hoofden te lopen. Maar inmiddels is het gewoon echt gezellig druk. Dus uh, niet dik maar uh, overal goed gevuld. En allemaal oranje, ja, wat dacht jij? Uh, he, oranje jasjes, oranje boas, oranje petten en kronen... en noem het allemaal maar op. Rene is er klaar voor. Het is, hoe het is in Velendaal, waar de koningin pas om kwart voor twaalf aankomt. Over iets meer dan twee uur dus. Matthijs van der Wiel is het hier inmiddels al een beetje op gang gekomen. Nou, ze zijn hard aan het oefenen. Vooral die drumband. Ongelooflijk wat een herrie, hè? Ongelooflijk. Je kunt je verhaal niet doen. Nou, we gaan het toch even proberen. Geoefend wordt er door de verschillende muziekkorpsen, maar ook de mensen die langs de route staan met hun demonstraties voor het koninklijk gezelschap. Ik sta nu in de sector Oude Ambachten. Uh, een stukje verderop wordt er gebreid, daar is een jasje gebreid rond. Oh, heerlijk. Rust, rust. Ja, een jasje gebreid rondom een boom, want het was een, een textielhistorie natuurlijk in Venendaal, Maar ook een sigarenmakerstad. En u bent sigarenmaker. Ik ben sigarenmaker. Ja. Van beroep of is het een hobby? Nee, het is echt beroep. Ja. Echt beroep. Ja, u koopt balen tabak en u gaat zitten rollen? Ik ga zitten rollen voor grote evenementen. U was een feesten. keer op vakantie op Cuba en u dacht dat is leuk? Nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb jaren bij een fabriek gewerkt in Kampen. En uh, ik ben tien jaar voor mezelf bezig. Ja. En dan komt straks hier het Koninklijk Gezelschap. En nu vraag ik me al die jaren steeds af. Is er nou een draaiboek? Is het nou allemaal van tevoren stiekem al lang afgesproken? Hoeveel seconden ze hier stoppen? En wie er dan straks naast u... Uh, Zo'n schort aantrekt en naast u aan dat tafeltje komt zitten om een sigaar te rollen? Nou, naar alle eerlijkheid, ik weet het niet. Dat is, uh, dat het draaiboek is er misschien wel. Die zal er zijn, maar die heb ik niet ingelezen. U moet verrast worden. Ik moet verrast worden. U moet proberen aandacht uh, te trekken. Ja, maar dat is ook het meest spontane natuurlijk ook. Ja, maar misschien is er wel een draaiboek toch? Uh, ik heb geen idee. Ik heb hem niet. Ja, nou, anders gezien. zijn mensen die worden overgeslagen. Ze moeten toch voor zorgen dat iedereen een beetje aandacht krijgt. Hier. Dat er zal er één prins hier gaan zitten toch? Dat hoop Misschien ik wel. niet de koningin zelf? Nee, want ik heb zelfs meer een mannen ding toch nou... Dat zeg ik niet. tegen de sigarenmaakster. <laughs> Hoe Carvens, sigarenrookster. Ook dat nog? Ja. Ook dat nog, ja. Nee, ja, ze kan het eigenlijk niet uh, lopen, want ze, ze, ze loopt de pal tegenaan. Dus ik hoop ja. dat ze... Ik denk dat gaat. er wel iemand zal stoppen. Maar u weet het ook nog niet. Of u mag het niet zeggen, want er is zal, afgesproken. Eerlijk, alle eerlijkheid, ik weet het echt niet. Ja. Een sigarenhistorie dus, Venendaal, Een van die vele dingen die uh, worden uitgebeeld hier. Uh, heel lang geleden bent u de laatste sigarenmaakster van Veenendaal. Uh, ik kom niet uit Venendaal. Wat zegt u nou? Ja, ja, erg, nee, ik kom uit Kampen, maar er was ook een sigarenstad. Uh, vandaar dat ik gevraagd ben. In Nederland zijn er vier mensen die met de hand sigaren kunnen maken. Venendaal gaat het Koninklijk Gezelschap laten zien hoe er vroeger sigaren ja. werden gemaakt. En dat doet een mevrouw uit Kampen. Nou goed. Sorry. <laughs> Fijne dag verder. Niet zelf ook. Ik kom straks even vragen wie er, er nou uiteindelijk is komen zitten. Helemaal goed, helemaal goed. Tot ziens. Matthijs van der Wiel op 100 meter afstand vanuit onze geïmproviseerde studio in een villa... Met de openslaande balkondeuren eh, bijna te zien eh, voor ons, eh, Sven. Maar ondertussen, hier schijnt de zon naar binnen. De vraag is eh, hoe dat in de rest van het land is vandaag met het weer. En dat weet de Weerman van weer online. Het wordt een prachtige Koningendag. Vanochtend komt in het noorden eerst nog mist voor, maar al snel krijgt de zon alle ruimte.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 Tussen de wolken en buien door is er ook ruimte voor de zon. Wanneer de zon doorbreekt, loopt het kwik op Daar 15 graden aan zee... en maximaal 20 graden in het oosten. En wat ik weer man zei, u merkte het, bedoelde ik dus weer vrouw. Goed, de zon schijnt in ieder geval. Dat is prettig. Ja, dat is zeker. En dat is zeker. Straks om 10 uur, dat is over 24 minuten... begint het officiële bezoek aan Renen. En dan hoort u onze verslaggevers vanuit de stad bij de Grebbeberg. We hebben hier aan tafel ook deskundigen. Ja, we moeten de tijd ook een beetje door in afwachting van de koningin. Dus we doen een dankbaar beroep op uw kennis ter zaken. Journalist en schrijver Philip Dreugen. Drie keer heeft u een boek geschreven over de Oranjes. Hoe viert u doorgaans koninginnedag? Ja, meestal thuis. Want anders moet je de straat op en er is de druk en ik ben niet zoveel de drukte. Dus ik ben meestal gewoon thuis en meestal werk ik ook een beetje. Kijk me er schuin nog naar de tv, naar Koning in de Dag. En soms ik dingen zoals dit. Als, uh... ja, nou, het Hier is heel gezellig, hè, want de drukte van buiten ja. uh, die, die blijft op afstand, maar die komt dus, wel naar binnen. Precies, Ja, nee, die openstaande de deuren en dat zonnetje hier, dat hier naar binnen loopt, dat is echt uh, dat is geweldig. En dat slagswerkersgezelschap waar ik u al voor waarschuwde, dames en heren. Andere gasten hier aan tafel de hoorden, oud-hoofdacteur van de Vorsten Royale. Als ik het zo uh, um, op zijn Frans mag uitspreken, is het goed of niet? Uh, u maakt ook een wekelijkse videocolumn uh, over het Vosterhuis. Uh, wat komt daar vandaag in? Uh, nou ja, uh, dat moet nog gepubliceerd worden natuurlijk. Maar ik uh, zal zeker uh, ja, Koninginnedag uh, uh, dus volgen. En kijken wat voor leuke beelden we daar ook nog eens van kunnen presenteren. Goed, ga ik aan de einde van de ja. uitzending nog een keer vragen. <laughs> Koninginnedag wordt natuurlijk in Renen en Veenendaal ook koninklijk gevierd. De koningin komt, komt langs. Maar ja, elders in het land zijn natuurlijk ook tal van festiviteiten aan de gang. En daarom besteden we in deze dag op Radio 1 natuurlijk aandacht wat er zowel elders gebeurt. Bijvoorbeeld in Zuid-Holland. Ja, de koninginnen nacht in Den Haag. Die wordt voor de tweede keer alweer overgenomen door het live One Life Festival. Mm -hmm. Zo heet het uh, tegen. Ja, daar moet je bij nadenken. Ik, en ik ben een Hagenaar, dus Koningin de Nacht lag mij in de mond bestorven. Maar goed, uh, deze dure titel is er nu aan gegeven. Wel een groot festival met op iedere hoek van de straat een, een podium. Biertentjes. Uh, Robert van Kleef van RTV West. Robert, uh, is, de nacht, is de nacht nog wel de nacht? Ja, de nacht is natuurlijk nog wel uh, de nacht. Veel mensen noemen het ook nog gewoon zo. Het is alleen dat. Uh, het is een orga nieuwe organisatie, hè. Die, die noemt het nu The Life I Live. En dat betekent wel dat uh, het karakter een beetje veranderd is. Het is wat kleinschaliger geworden dan vroeger. En het draait wat uh, meer om de, om de muziek weer. Ja, dat is wel dat dus het een naam inderdaad met, met allemaal misverstanden. Waarom is dit gebeurd? Alleen omdat het nou, een organisatie is? Ze vonden het toch uh, een beetje te massaal worden uh, de nacht. Het, uh, uh, ja, er, waren, er waren nog wel, wel eens wat uh, dingen die misgingen en zo. En de toestroom van het publiek kon er niet meer aan. Dat natuurlijk grote namen als Direct en Anouk had je uh, een paar jaar geleden. Nou, daar zijn ze nu mee gestopt. En, uh, er staan nu bandjes die uh, een beetje beginnen, die uh, bij de Wereldraad Door zijn geweest. Of een hitje hebben op, uh, op 3FM. Morning Parade was het bijvoorbeeld uh, uit Engeland. En een Nederlands bandje The Kick, ook bij de Wereldraad Door geweest. En dat op zeven verschillende podia. Uh, en dus allerlei verschillende stijlen muziek. En dat vinden mensen toch leuk. Geef ons eens een beeld van de nacht. Hoe is die verlopen? Nou, Hij is uh, nou, rustig verlopen, maar er waren geen, uh, geen incidenten. Ongeveer 175.000 mensen schatten de organisatie, dus dat is, dat is best veel. En wat je echt merkt aan de mensen, dat ze zeiden van nou, we vinden het toch wat leuker dan, dan voorgaande jaren, wat minder druk. En Veel mensen kwamen ook echt, echt voor de muziek, om zich te laten verrassen door sommige bandjes. En ze liep een beetje rond tussen de verschillende podia. Dus volgens mij valt deze formule wel goed in de smaak. Ja, wat doet Den Haag verder deze dag? Ik zag dat de kermis al, uh, al, in, al op volle toeren draait uh, de afgelopen dagen. Ja, die, de kermis hoort erbij voor de er echte uh, ja. Haagmezen. Dus die, die, die draait altijd hier. Ja, en, en verder is het gewoon vandaag uh, vrijmarkt, hè? ook in Den Haag. Ik hoop uh, dat er goede gegeven. zaken worden gedaan dan. Ja. En ja, wat kan je zeggen? Goede zaken. Ja. En verder. Ja, verder uh, de gebruikelijke dingen, de bandjes die, die natuurlijk toch nog weer in de stad uh, optreden. En uh, ja, veel mensen zullen nu nog aan het uitslapen zijn van de nacht uh, gisteravond. Hè, want dat was toch het, uh, het belangrijkste, denk ik. Zo is het. Ik dank je wel, Robert. Uh, en ik wens je een mooie dag. Ja, alle ogen, alle ogen vandaag gericht dus op het gebied rond de Utrechtse Heuvelrug. Belangrijke dag dus ook voor de commissaris van de Koningin hier. Dat is Roel Robertsen. Jeroen Wilaert staat naast hem. Ja, meneer Robbersen, ik moet u toch even storen, want u was in gesprek hier met ja, ook weer in keurig klederdracht gestoken lieden, klompen en in blauwe, blauwe blouses. Ja, dat komt uit Achterberg. Een van de drie kennen van de mooie gemeente Renes, Stasje En ja, die hebben een hele mooie attractie. Dat is een tractor helemaal gerestaureerd en die komt uit Argentinië. Dus de grote opgave straks is, doet Maxima het of doet ze het niet? Een tractorpoelen. <laughs> ja, zo zou je het ja. kunnen noemen. Ja, we staan hier bij de koninklijke loper. Helemaal het oranje en rood de plaatsnaam Renen. Vlak bij de oever van de Nederrijn ligt een partyboot. Er ligt ook een politieschip. Erg veel politie hier in de omgeving. Zelf moest ik vanochtend door vier blokkades heen. Dat is onvermijdelijk, hè? Ja, eh, kijk, eh, na Avondoren is de wereld wat veranderd. Maar we hebben één eh, credo hier meegenomen. We willen een veilig koninginnendag hebben, maar het moet ook feestelijk zijn. En met een dikke streep onder feestelijk. En daar moet je altijd weer de balans in proberen te vinden. En ik hoop dat we daarin geslaagd zijn. Het gaat ook altijd om een hele verveende keus van het Koningshuis... samen met de Rijksvoorlichtingsdienst, die dan met Circus Beatrix ergens neerstrijken. Uh, hier nu, even het beeld, ook voor de allerluisteraars. We staan langs de oever van de Nederrijn, die zo mooi beschenen wordt al. Kastanjes hier, en dan tegen de achtergrond, het verhoog, de oude cunera, cunera Dat is toch wel een heel mooi gezicht van de provincie Utrecht hier ook aan het oosten van de provincie. Ja, mooier kan het niet. En uh, als je dit uh, ziet, u beschrijft het fantastisch... met op de achtergrond de Cunera-toren... eigenlijk het symbool van de stad Rhenen. Hè. Uh, Cunera, de beschermheilige uh, van de stad Utrecht. Uh, 19 stad meter lager dan de Domtoren ja, dat, in het centrum dat, van de provincie. Dat hoort zo, maar ze is beschermheilige. is uh, heilig verklaard in de 7e eeuw... en heeft eigenlijk de welvaart gebracht uh, van, uh, van Renen, Want er kwamen heel veel pelgrimstochten hier naartoe. Daardoor is, werd er geld verdiend... Dat betekent ook dat de Cunera-kerk gebouwd kunnen worden. Dus zonder Cunera zouden we dit uitzicht hier niet gehad hebben. En ja, dat toeristische karakter van de stad Renen is natuurlijk altijd behouden. Renen moet het nog hebben van het toerisme. Met natuurlijk oude hand als de grote attractie. Achter ons, ik, zie, ik kijk daar naar, de ook goed door de zon beschenen Grebbeberg. De kleur is natuurlijk oranje vandaag, maar die is ook heel erg groen hè, allemaal. Ja, we hebben natuurlijk een prachtige provincie waar het schitterend mooi wonen, werken en recreëren is. Ach maar kijk, het... hier spreekt ja. de, de marketingbestuurder. Maar dan nog eens even, het is natuurlijk ook behoorlijk business geweest. Dit zou hier allemaal niet gebeuren zonder de door de Veenlaassen burgemeester Ties Elsinga op touw gezette lobby van een jaar of vier. Ja, dit is een gezamenlijke actie van de beide burgemeesters. Joost van Oostrum, uh, uh, ja. van Reno. ook. Joost uh, van Oostrum en, en, uh, u betrokken en Ties Elzinga. En die kwamen op enig moment bij me en die zeiden wat zou het een fantastisch idee zijn als wij ons met z'n tweeën, kandidateren voor Koninginnedag in het verschiet. Hè? Want wanneer het precies zou komen, wisten we niet. Nou, dat leek ons een hele goede combinatie. Ook een mooie combinatie. Aan de ene kant het oude stadje, aan de andere kant de handels- en nijverheidsstad, de jonge gemeente... En uh, ja, we zijn ontzettend blij dat het in 2012 uh, gelukt is. Ze komt met de hele familie ook een beetje op de, laten we zeggen, religieuze eigen grond. Hè? Vorig jaar was dus het Roomse Limburg aan de beurt. Thorn Weert dan, uh, Veenendaal is van de her heel erg reformatorisch. Nog wat zwaarder dan het Oranjehuis, maar ze komen enigszins thuis. Nou, ik weet niet of dat uh, een, een, een criterium is wat uh, het Koninklijk Huis dat gelden. Ik denk dat ze in heel Nederland thuiskomen. Want als er één dag is waar we de verbondenheid met ons uh, vorstenhuis kunnen tonen... en je ziet hier het enthousiasme, ja, dan denk ik dat ze overal bijzonder welkom is. Eén ding nog, er is het een en ander te doen over het geld dat het allemaal kost. Maar levert het ook wat op? Heeft u dat kunnen becijferen? Nou, dat is altijd moeilijk om dat in een hard cijfer uh, aan te geven. Maar als je de afgelopen vrijdagavond bijvoorbeeld in Veendel ziet... Uh, waar het zwart stond van de mensen... Uh, Heel veel attractie heeft om daar te komen. Voor Koning luidt. Als je gisteren hier, ik ben gisteren nog even hier in regen geweest: zwart van de mensen. Nou, ik weet zeker dat er heel veel van blijft hangen. En de bedrijven en de instellingen die zich kunnen presenteren, is gewoon winst. Uh, en nogmaals, als we hier zo'n dag samen met het Koningshuis uh, mogen vieren. Om uh, onze verbondenheid in Nederland wat groter te doen, zijn is het altijd winst. En de kleuren zijn dus zwart, oranje en groen. Sven. Ja, de kleuren hier zijn vooral heel veel oranje, blanje, bleu zou ik zeggen. Veenendaal kleurt ook al heel aardig. De straten raken bevolkt. En misschien hoort u nog wat klanken van de voorbijtrekkende harmonie uit de luidsprekers waaien. Den Haag heeft zijn nacht, dat, dat weten we wel. Urk heeft de merkwaardige gewoonte om ochtends iets te doen. En met name de jonglui in Urk. Die gaan dan met brommers zonder uitlaat scheuren door het dorp. Dat maakt lawaai en het gezellig. stinkt. Ja, het schijnt leuk te zijn. Uh, dat gebeurt al in de vroege ochtend, desnachts, uh, drie, vier uur. Dan janken zij op hun uh, brommers zonder uitlaat uh, over het voormalige eiland. De jeugd zegt, ja, traditie. En dan moeten we vooral in ere houden. Anderen ergen zich uh, kapot. Denken, ik zou nog wel een paar uur willen slapen. Hoe is het vannacht gegaan? Ik ga het vragen aan Harry Severens van uh, Omroep Flevoland. Dag, Harry. Dag, goedemorgen. Hoe ging het? Ja, het... Ja, het ging heel erg goed. Het was dit jaar helemaal gereguleerd. Dat wil zeggen, iedereen die met zijn scootertje zonder uitlaat mee wilde doen... die moest het eerst bij de politie melden. Die moest een blaastest doen. Die moest een rijbewijs laten zien. <laughs> en die kreeg daarna een hesje aan en de scooter kreeg een bandje eromheen... dat de politie kon zien, nou, dit is een goedgekeurde scooter. En daarna mochten ze Nederland, los he? en daarna zijn ze... Wat zei je? Ik zeg, blijf wel Nederland... Ja, ja, dat, dat is een heel hond. En daarna mochten ze inderdaad los en hebben ze in een paar uur, sinds 4 uh, uh, uur vanochtend, naar nou iets later, vijf uur zijn ze vanochtend tot 7 uur, hebben ze door het dorp gescheurd en dat maakt echt een klerenherrie. Ik ben er geloof ik een stukje dove geworden. Ja, maar het, ha het had natuurlijk een aanleiding, hè, die maatregelen van overheidswegen met hesjes en, en regulering, want het is wel eens misgegaan. Ja. Ja, het is vorig jaar is het misgegaan. Toen viel Koningin in de nacht van zaterdag op zondag. Toen wilde men dat eigenlijk niet in verband met de zondagsrust. Die jongeren wilden dat toch, omdat het dan traditie is. En toen is het inderdaad, is de politie heel streng gecontroleerd. En toen is het wel even uit de hand gelopen. Er is een charge geweest. Die jongeren wilden toen verhaal gaan halen midden in de nacht bij de burgemeester. Kortom, dat liep wel stevig uit de hand. En dat wilde men natuurlijk dit jaar voorkomen. En dat is op deze manier gelukt. Die jongeren, uh, de jongeren hebben er wel wat minder aan meegedaan dan vorig jaar... maar toch zo'n 25 scooters uh, hebben lauwe gemaakt. Ja, maar ik wil niet zeggen dat hij er een trauma aan over heeft gehouden... de burgemeester, Jaap Kroon van Urk... maar hij heeft vorig jaar natuurlijk een, een vervelende koning in de dag gehad. Uh, heeft hij zeker gehad, want uh, uh, een paar dagen later... is ook nog uh, uh, uh, in de buurt van zijn woning brand gesticht. Nou, die jongens die dat gedaan hebben... die zijn net twee weken geleden uh, daar ook voor veroordeeld. Kortom, dat was allemaal eh, niet zo leuk. Maar eh, ja, vandaag leek dat alles een beetje gesust was. Er was ook nog een grote feesttent op het Oude Haventerrein... waar de jeugd vanaf drie uur naar binnen kon en lekker kon feesten. Dus ja, eh, het, is, het is goed gelopen. Fijn. Flevoland, de, de eerste berichten daar vandaan over deze Koninginnedag. Nog een minuut of twaalf, dan komt de koningin officieel aan in Renen En Jan Pils staat op de plek waar het staatshoofd met haar familie arriveert. Ja, en daar heeft de burgemeester van Oostrum net al de microfoon getest. En uh, de van Vlaaren heeft de muziekinstrumenten gestemd. En hier staan ook de eerste meisjes die als eerste sterren de koningin zo meteen gaan toezingen. Wat gaan jullie zingen? Het welkomstlied. Het welkomstlied. Kunnen we een klein stukje al horen of wat tevoren? Eh, uh, oké. Okay. Nee, nee, de tekst. Welkom, welkom, welkom hier in Rijnen. Welkom, welkom. Nou En zo gaat het zo meteen natuurlijk klinken. Zeg nou, staat er een heel koor in prachtige blauwe uh, shirtjes aan. Iedereen heeft een ballon die straks natuurlijk ook de lucht in gaat. Is er nou een soort uh, voice kids gehouden... dat jullie hier als sterren van Renen mogen zingen voor de koningin? Nee, niet echt. Want uh, wil je, kon je inschrijven... En, dan, uh, kon je, en als je dan niet uitgeloot werd... Dan, moest, uh, dan kon je bij het welkomstlied. Hey, en jij, jij had, je wilde van alles doen, want uiteindelijk is dit het geworden. Ja. Want wat wilde je eigenlijk? Um, Schilder of Kinderdorp. Oké, okay, maar nou, nu ben je dus wel als eerste aan de beurt om de koningin hier welkom te heten in Rhenen. Dat gaat zo meteen gebeuren. Jullie moeten allemaal gaan opstellen daar. Ga dan naartoe met je ballon. Hou vooral goed vast. En straks gaat hij de lucht in natuurlijk. Hè? Jan Peels van stad. Vanaf de plek waar de koningin zo meteen arriveert. Ze is per helikopter vertrokken richting de Utrechtse heuvelrug. En wij hebben vernomen en komt dan per bus aan op de Rijnkade. Straks in Rhenen. Cor de Hoordes, een van onze gasten hier. Eh, voormalig hoofdredacteur van eh, Vorsten, maar doet nog veel met royalty eh, op internet. Eh, Cor, zou het een goed idee zijn, eh, zoals nu wel geopperd door de historicus eh, Koos Huizen, om Koninginnedag voortaan op 24 april te vieren? De verjaardag van Willem van Oranje? Ja, dat is inderdaad de verjaardag van uh, de vader des vaderlands. Maar uh, ik, vind, ik vind het zelf. Het is een leuk idee, maar ik denk niet dat het uh, echt uh, goed uitvoerbaar is. Oh. En Filip Heugen, wat zou jij zeggen? Ja, ik, waarom eigenlijk? Ik bedoel, 30 april is een mooie datum. Als Willem-Alexander het wordt 27 april. Het, het, het is allemaal in de, in de lente. Dus... Oh, dat, is een, dat is zijn geboortedag, hè? Ja. ja. Mm. 45 geworden gisteren. Ja. Ja. Precies, maar ik denk dat ze het uh, gewoon op 30 april houden. En dat is natuurlijk een mooie dag. Uh, het weer is meestal goed, ja, waarom nou, niet? Ik herinner me dat uh, de koningin, toen ze koningin werd, uh, tegen haar moeder zei... en 30 april zal voor altijd Koninginnedag zijn. Precies. En dat voor altijd. Dat ja. moeten we dan maar vasthouden, ja. denk ik. Dat leidde tot emotie bij de oude koningin op het balkon op de ah, Dam. Ontroerd, zeker. Hoor Zo. je de geluiden van buiten? Sven? En Zo de... is het. En ik hoor ook iets van een tune. En dat Zo betekent dat wij eh, iets eerder dan u van ons gewend bent naar het nieuws gaan... zodat we live bij de aankomst van de koningin kunnen zijn zometeen in Renen. Het nieuws nu voor Jan van der de dag 2012. Een feestelijke dag. Wat een prachtige zon koningin de dag.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 Rijbewijs, bijstandsuitkering, huurverhoging, kinderopvang en schoolvakanties. Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl Boek je KLM-ticket op vliegwinkel.nl en win je reisom terug. Alleen vandaag? Check de voorwaarden op Vliegen.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 Dit is Radio 1. Koninginnedag op 1. Zo een prachtig feest. Rechtstreeks vanuit het centrum van Venendaal. Govert van Brakel en Sven Kokkelman. Goedemorgen, welkom in het centrum van Venendaal. Ons mooie studio in een villa met uitzicht op de Koninklijke Route. Later deze ochtend arriveert de koningin in Veenendaal. Maar uh, ze begint haar uh, officiële viering van Koningin de Dag. Natuurlijk in uh, Rhenen. Bezoek is aanstaande. De heli is geland waar ze in zat. Verslaggevers langs de route. Kenners van het Koningshuis hier aan tafel. Live muziek. We schakelen met, uh, met onze collega's in de regio... om te horen wat zich buiten die officiële viering allemaal afspeelt in het land. En natuurlijk Prem Radakishun. Eerder al aangekondigd na Elven met zijn nationale oranje quiz. Alle ogen zijn nu gericht op de Rijnkade in Renen. Uh, Govert zei het al, de alouette van de koningin is gesignaleerd, is vermoedelijk geland. En nu is de vraag, is ze al in aantocht? We horen dat van Jan Peels, denk ik. Dat kan, dat kan. Mevrouw, u bent helemaal bovenop het hek geklommen. Halsbrekende toeren om als eerste een glimp op te vangen. Ja. Ziet u al wat? Nee, ik zie nog niks. Het is twee voor tien, meneer. Maar u, u, u dacht al alvast die bus ergens gezien te hebben, hè? Nee, nee, ik kan het helemaal nog niet zien. Nee, nee. Carajon speelde niet, hoor. Dus dan horen we dat nog helemaal niet. Ja, maar ik hoor het toch wel. Heel ja. zakjes op de achtergrond, hoor. Want, want dat is het teken, hè? Dat, dat, dat, dat ze in ieder geval alvast in, in de buurt van de Renense bodem is. Ja, zeker. Ja. Wat... Nou, wat we in ieder geval wel zien, is dat uh, de burgemeester van Oostrum... met zijn vrouw met een grijs hoedje met de zwarte veertjes op... staat halsrijkend uh, over de, ja, langs de Rijnkade te kijken... in de richting van waar die bus uh, zometeen dan uh, moet aankomen. Ja, het kan wat mij betreft uh, niet lang meer duren. Dat is uh, mooi. <laughs> we wachten met z'n allen op. Ja. Ja. Wij we dachten wel, laten we even ja. een pauze nee, vallen, Jan. En wie weet wat jij.